7 uur, Marielle Haggeman met het NOS Journaal. In de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba... gaan steeds meer gedetineerden in hongerstaking. Volgens een legerwoordvoerder weigeren nu 84 van de 166 gevangenen voedsel. De terrorismeverdachten verzetten zich tegen de omstandigheden in de gevangenis... en de onzekerheid over de duur van hun opsluiting... Vijf gedetineerden zijn overgebracht naar de ziekenafdeling... omdat ze al langere tijd weigeren te eten, zegt de legerwoordvoerder. Geen van de hongerstakers zou in levensgevaar verkeren. Bij een kantoor van een lokale PvdA-afdeling zijn de ruiten ingegooid... en is het pand beklad met de tekst White Power. Dat heeft PvdA-voorzitter Hans Spekman op Twitter gemeld. Spekman heeft aangifte gedaan bij de politie van de vernieling en bekladding... Hij wil niet zeggen om welke afdeling of kantoor het gaat... om te voorkomen dat er meer acties volgen. Onderhandelingen over een regeling voor tien weduwe van mannen... die in 1947 door Nederlandse militairen op Zuidse levens zijn doodgeschoten... zijn op niets uitgelopen. Een nieuw proces over oorlogsmisdrijven... tijdens de koloniale oorlog in Nederlands-Indië lijkt nu onvermijdelijk. Volgens het comité Ereschulden is het aanbod van het ministerie van Buitenlandse Zaken te laag. Het is de helft van wat de weduwe van de slachtoffers van het bloedbad in Rauwegedee hebben gekregen. Zij kregen 20.000 euro. Bovendien bood de Nederlandse ambassadeur in het openbaar excuses aan. Het comité zegt dat het ministerie dat dan nu alleen schriftelijk wil doen. In de eredivisie blijft het spannend aan kop. Feyenoord heeft in de Kuip met 2-0 gewonnen van Vitesse. Daarmee komen de Rotterdammers op gelijke hoogte met PSV. Beide ploegen staan nu vier punten achter op koploper Ajax. FC Utrecht won thuis met 3-0 van NAC. FC Twente speelde met 2-2 gelijk tegen VVV. Pek Zwolle won in Nijmegen met 3-1 van NEC. Het weer. Vanavond overal droog. In de nacht kan het licht vriezen. Morgen flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Samen voor Oranje. Het feestelijke amazing concert voor ons koningspaar. 30 april. Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers. Anita Meijer. Alain Clark. Lisa Lois. Rowan Hezen. Paul De Leeuw. Marco Borsato. En Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl Vanavond in Karo Brandpunt. Gratis geld uit Holland. Hoe Bulgaren systematisch onze belastingdienst oplichten. En in Italië wordt de duivel weer uitgedreven. Vaticaan zoekt honderden nieuwe exorcisten. Dat er meer in brandpunt vanavond om kwart over tien... bij de Caro op Nederland 2. De Citroën C1 rijdt zo enorm spaarzaam... dat die kan keur van Holland die Kopenhagen per één tank. Op slechts één tank naar Kopenhagen. Met de zuinige Citroën C1. Nu zonder wegenbelasting en met airco al vanaf 7.390 euro.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 Dit is Radio 1, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. Goedenavond en welkom bij VPRO's Venster op de Wereld, dat vandaag vooral naar het oosten open gaat. We gaan straks naar het mini-staatje Abgazië op de Caucasus, net naast Sochi, waar deze winter de Olympische Spelen worden gehouden. Speelt Abgazië daarop in? Vragen we na afloop van de reportage ook de Nederlands sprekende minister van Buitenlandse Zaken van Abgazië. En we vragen ons af of er aan het oosten misschien een alternatieve Europese Unie aan het ontstaan is. Veel vragen ook over de Nederlandse en Belgische moslims die naar Syrië vertrekken om daar te vechten. U hoort ze zo meteen allemaal met de antwoorden, maar eerst iets heel anders. Ja, dat was Laughing Out Loud vandaag in de buitenlandse pers. Het afgeschoten kroningslied voor onze aanstaande koning Willem-Alexander leidde tot verwondering. En uh, een beetje leedvermaak denk ik ook wel bij onze buren. Prins Willem Alexander en prinses Maxima. They are one of the most popular royal couples in Europe which is possibly why this anthem has caused such a public outcry. It is a bit of a hole in actually, For my pa, for my mom, I'm going to go for you. I'm going to the With just over a week to go until Wilhelm Alexander becomes king, this song certainly seems to have united the people, although perhaps not quite in the way the composers had planned. Ja, collega Sofie van Leeuwen, je hebt je diepgaand verdiept in de materie. Ja, uh, vindt ze het, vinden ze het erg in het buitenland dat het aan Vlarde is, het lied? Nou, in België niet, dat kun je net al, kon je net al even horen. Het gezet van Antwerpen, die, je ziet het vooral als uh, oranje gekte in Nederland... die begint toe te nemen negen dagen voor de troonsafstand van koningin Beatrix. Ja, ze lijken het er wel mee eens, dus afschrijven, zeggen de Belgen. Maar in Duitsland? Ja, in Duitsland... Daar heb je een heel ander geluid. Uh, shitstorm der Nederlander, riep het Duitse blad Stern vanochtend. Die waren er als eerste bij. Ja, tof verontwaardiging over de onbeschoftheid van de Nederlanders. Om zomaar een lied voor je nieuwe koning af te schieten. Hoe komt dat, denk je? Fui. Ja, Willem-Alexander is natuurlijk ja, bijna een volbloed Duitser. En je weet hoe populair het Koningshuis is bij onze buren. Het is een beetje hun Koningshuis. Want zij moeten het doen met Angela Merkel. Ja. Ja, en uh, wat, wat, wat schrijft bijvoorbeeld een krant als de Bieltzaai toen erover? Want die hebben ook altijd fijne koppen bijvoorbeeld. Die denken dat Willem-Alexander en Maxima weer gaan trouwen. Uh, sheetstorm <laughs> voor uh, Hoksite van Maxima Willem -Alexander. en Willem-Alexander. Uh, en Chaos, ellend, Gans Holland, verspottet das Kroningslied. Altijd goed geïnformeerd, hè, Bielt. Ja. ja, en die lezers vinden het ook onbegrijpelijk. Uh, wat hebben die Hollanden? Ze vinden dat we mekkeren en ja... Heel veel lezers vinden dat lied gewoon heel mooi. Mm. En de kwaliteitsmedia, bijvoorbeeld De Spiegel, schrijft erover? Die vonden vooral de videoclip heel lang duren. Vijf minuten en tien seconden. En dan ja, waar werkelijk alle, maar dan ook alle soorten Nederlanders... die je maar kunt hebben voorbij komen. Van uh, moeder tot migrant, uh, handarbeider, academicus, ondernemer... gehandicapte kinderen, ja, politiek corrector... Kan eigenlijk niet. Nee, en over geïnformeerd. De Duitsers worden goed geïnformeerd. Want ik las dat het, het, het Duitse persbureau, DPA, het, het, het volledige Koningslied uh, vertaald heeft en op de Telex gezet, zoals dat vroeger heette. Integraal vertaald. Uh, ik kan er al iets uit citeren. Ja, de Duitsers moeten natuurlijk ook begrijpen waarom het zo'n slecht lied is. Uh, zijde aan zijde, brust uh, vooral, stonds wie een vrouw, <laughs> ja. dat zien we. Zo klein wie ook zijn mogen. Onze zien groos. Waarom klinkt het in het Duits nou nog erger? Goed. Um, Duitsers vinden dat gewoon mooi. Ja, Maar de Engelsen hebben wel gevoel van humor. Wat vinden die? Die moesten er heel hard om lachen. Uh, je hoorde net al de BBC-verslaggeefster in Den Haag. Uh, het Kroningslied heeft de Nederlanders verenigd. Misschien niet zoals de geblaagde componist You Bank had gehoopt. Maar hij staat wel op nummer 1 in de hitlijsten. Dank je wel, Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, uh, we gaan het over de jihadis hebben. In België werden afgelopen dinsdag bij een grote actie zes leden van een fundamentalistische moslimorganisatie, Sharia for Belgium, gearresteerd. Zij zouden jongeren recruteren voor de jihadstijd in Syrië. En een van de jongeren die gerecruiteerd zou zijn door Sharia for Belgium is de 18-jarige Yuyun Bontik. Journalist Johanny de Rijke reisde af naar Syrië met diens vader, Dimitri. En uh, sinds gisteren is ze weer terug. Goedenavond, Johanny. Goedenavond. Ja, hoe, hoe is de zoektocht gegaan? Heeft het eigenlijk iets opgeleverd allemaal? Ja, die zoektocht is nog altijd bezig. Uh, maar op het moment is het, uh, zeggen we daar niks meer over. Maar dit is dus niet dat het afgelopen is. Ah. Absoluut niet zelfs. Um, ik ben ook, ik ga ook terug. Um, en dat is, ja, op het moment kan ik daar nu even niet meer over zeggen. Maar wat wij de afgelopen week hebben gedaan is. Um, naar een aantal organisaties gegaan... extremistische organisaties... om te kijken of de zoon daar was. Mm -hmm. En uh, we hebben daar dan... ja, um, um, we kregen een nee. Um, maar we hebben wel een beetje, beetje... binnen kunnen kijken bij die organisaties. En bij de ene... Organisatie zaten, um, volgens de vader en de twee contactpersonen van ons die mee waren, zaten daar dus wel jongeren. Ja. Dat tussen de 18 en de 25 van Noord-Afrikaanse afkomst. Ze spraken Frans, dus het waren waarschijnlijk uh, Tunesiërs, Algerijnen, misschien Marokkanen. Hmm. De tweede organisatie hebben wij zelf uh, voor het hek gestaan en zagen wij een aantal Aziatische jongens buiten zitten. Uh, dus er waren Japanners, Chinezen, Filipino's, ik weet het niet. Maar die, waren heel, die zagen er heel relaxed uit en die, die liepen binnen en buiten en die trokken zich van ons weinig aan. Dus hmm. in ieder geval, die jongens daar, die zaten daar volgens mij niet echt tegen, tegen hun wil. Die waren nee. heel, heel, heel en, spannend. En, en, en, en geen Europese jongens tegengekomen? Uh, wij hebben die niet gezien. Uh, de vader heeft achteraf gezegd dat hij wel Franse jongens heeft gezien in dat huis. Maar dat, is, dat heeft de vader gezegd. Mijn contactpersonen zagen die niet, dus dat, dat, uh, dat kan ik niet bevestigen. Nee. Wij hebben ze in ieder geval niet gezien. We hebben geen Europese jongens gezien, nee. En enig spoor van You gevonden? Um, ja, het is, het is bezig, laat ik het zo zeggen. Op het moment kan ik daar echt niks over zeggen. Oké, okay, dus, nou, uh, dan laten we ja. dat verder zitten, dat begrijp ja. ik ook wel. Uh, maar onderweg bent u, begreep ik, meerdere wanhopige uh, ouders tegengekomen... Op, op weg om hun kinderen te gaan zoeken. Hè? Wie waren dat? Ja, we hebben gehoord um, vanuit die organisatie zelf, die zeiden van er is hier een vader geweest. Blijkbaar was er al een moslimvader geweest, ooit eens. En die schijnt wel zijn zoon he te hebben kunnen spreken. Nu, toen wij aan de grens zaten, toen kwamen er ook twee ouders, moslimouders, uit Duitsland samen afgereisd. Die waren ook helemaal dan want die hadden ook een zoon in Syrië zitten en die gingen het land binnen. Mm. Um, er was een Italiaanse moeder, maar die bleef aan de grens. En hier, haar zoon was ook, uh, ja, die was ook weg, die is inmiddels terug... Maar er zijn, er zijn natuurlijk ja, heel veel wanhopige ouders. En ja. ik kan dat absoluut begrijpen. Want ja, hun kind zit daar. En, ja. en de, ja, ze zijn natuurlijk bang dat hij nooit meer terugkomt. Nee, ja. dat begrijp ik ook. Maar uh, vanuit uw eigen ervaring, van wat u hebt meegemaakt met Dimitri uh, Bontink... is het verstandig om uh, daar te gaan zoeken? Ik denk dat het weinig zin heeft. Um, in het geval van Dimitri Bontink, die wilde echt heel graag gaan... want die was thuis en die, die zei naar eigen zeggen... ik werd zot, ik kroop tegen de muren op, dus ik moest iets doen. Mm -hmm. En in dat geval denk ik dat sommige ouders dat ook hebben. En dan denk ik van ja, het is natuurlijk gevaarlijk... maar hou een ouder die wanhopig is ook maar eens tegen. Ik ja. begrijp het wel. En ja. dat was in zijn geval ook. En ik denk dat het voor zijn eigen gemoedsrust in ieder geval al een stuk beter was... omdat hij dan ziet met eigen ogen wat er aan de hand is in dat land... Ja. Ja. Okay. Um, in, in Nederland zijn uh, met name de afgelopen dagen... Uh, vrij veel verhalen geweest over ronselpraktijken... Uh, voor, voor die jihad in Syrië. In België is dat ook uh, aan de hand. En ik zei al, er zijn mensen gearresteerd van uh, Sharia voor Belgium. De Denkt u inderdaad dat die ronselen? Ja, het is, dat is nu natuurlijk waar het om gaat. Ik, ik vermoed van wel. Ik denk dat het allebei is dat er jongens uit eigen beweging gaan... maar dat het ook geronseld wordt volgens de vader... Um, zou Jujun um, in Cairo gaan studeren. En Jujun had ook geen geld en die is wel vertrokken. Dus waar heeft hij dan dat geld vandaan kun je je afvragen. En ja. als die dus naar Cairo inderdaad zou gaan studeren... door wie werd dat dan betaald? Dus ik denk, ik denk maar dat kan ik dus niet... Hè, dat is maar een gedachte. Ik ja. denk dat er in sommige gevallen wel betaald wordt, ja. Ja, ja. ja. goed. U, u gaat uh, opnieuw uh, op zoek met... Uh, of, of zonder Dimitri, daar kunt u nu dan niks over zeggen. Maar hou ons op de hoogte. Bedankt in ieder geval voor dit moment. Zeker. Graag gedaan. Hoor. Goed. Ik spreek erover verder uh, met Edwin Bakker. Hij is terrorisme-expert van uh, Instituut Klingentaal. Goedenavond, meneer Bakker. Goedenavond. Ja, over dat ronselen. In België zijn dus al arrestaties ge uh, geweest. Gisteren stond er een groot stuk in uh, NRC Handelsblad. En eerder heeft de Volkskrant en met name de Groene ook al aandacht aan die kwestie uh, besteed. De vraag of er nu wel of niet hier in Nederland ook actief geronseld wordt voor de Syrische djihad. Um, het viel mij op dat u in de NRC zei dat de AfD uh, geen gelijk heeft wanneer ze zeggen dat er in Nederland niet geronseld wordt. Waarom denkt u dat ze ongelijk hebben? Nou, ik denk dat ze ongelijk hebben omdat ook nu weer blijkt, uh, wel, ook dat allemaal uh, via ouders is die dat melden, dat die jongeren bij elkaar zitten, dat ze regelmatig uh, op hetzelfde tijdstip terugbellen uh, en dat ze dezelfde soorten verhalen hebben. Nou, en die ouders zien ook wat er in die wijken gebeuren. Uh, dus die. ...geven aan dat er wel degelijk bepaalde groeperingen en bepaalde personen zijn... ...die helpen om die jongeren die kant op te gaan. Nou, dan kunnen we heel lang discussie voeren. Wat is nou ronselen? Ja. Deze mensen worden, deze jongens die naartoe gaan... ...die worden in ieder geval gefaciliteerd. Dan was het maar een adres, een telefoonnummer, soms wat geld om te reizen... Is dat ronselen? Uh, ja, ligt er een beetje aan hoe je dat definieert. Ze gaan, uh, zoals hij net voor ook gezegd werd, niet uh, tegen hun zin daar naartoe. Mm. Dus ja, je kunt een heel lange discussie over, het woord, over dat woord voeren. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die mogelijk maken dat deze jongens uiteindelijk daar komen. Ja, maar even om uh, uw mening in die discussie te horen, zou u het ronselen noemen? Um, ja, ik... ik omdat het eindresultaat is dat jongeren daar naartoe gaan... Eh, dat dat proces versneld en gefaciliteerd wordt. Het gaat mij om dat eindresultaat. Die jongeren zijn daar en die zijn daar bij elkaar en dat is georganiseerd. En als je dat proces daarvoor wil beschrijven... ja, ik zal het toch ronselen noemen. Ja. Nou, uh, is er ook een rapport van de nationale terrorismecoördinator... en die zegt, uh, in tegenstelling tot de AFD, wel te denken dat er geronseld wordt. In België gaat het dus om Sharia voor Belgium tot nu toe. Uh, de de terrorismecoördinator noemt... Om... Onder andere de organisatie Behind Bars. Kent u die organisatie? Uh, ja, dat is een uh, organisatie die al wel langer bestaat, al jaren bestaat. En die uh, zich het lot van uh, mensen aantrekt die uh, in hun oog vaak onterecht uh, voor terrorisme voordeeld zijn. En die in Europa of wereldwijd in de gevangenis zitten Ja, maar. dat is geen ronselen. Nee, dat is een, uh, ja, een NGO, uh, zou ik zeggen. Een belangenorganisatie uh, die... Uh, uh, ja, zich dat lot van die mensen aantrekt. Daar is op zich uh, niks mis mee. Nee, nee. Toch, uh, die, die jongeren in Syrië... dat kwam uh, van de week ook aan de orde in... met name dat stuk in de Volkskrant... Die, die lijken beter georganiseerd te zijn dan gedacht. Of althans, de organisaties waar ze voor werken... ouders zeggen bijvoorbeeld ook dat er een soort Holland House staat in, in Aleppo. Een soort luxe verblijf voor toekomstige strijders. Um, Schok u daarvan, van dat bericht? En, nou, er waren al meerdere berichten dat vanuit het buitenland uh, er bepaalde huizen en faciliteiten zijn voor buitenlandse strijders. Dus dat was niet nieuw. Maar dat dat voor, ook voor Nederlandse jongens uh, gold, dat, uh, dat wist ik niet. Ik had wel gehoord dat ze veel bij elkaar zitten en... en, en uh, en dat regelmatig met regelmaat, regelmaat naar dezelfde plek inderdaad Aleppo was afgereisd, maar dit specifiek verhaal was nieuw voor mij. Ja, nou, en dan nog even over de AIVD. Hè? Als u zegt van, nou, als je die verhalen van die ouders hoort en als uh, de, de, de nationale terrorismecoördinator toch ook gegronde vermoedens heeft dat er wel geronseld wordt, wat, wat moeten we er dan van vinden dat de AIVD zegt dat ze dat niet vinden? Nou, ik denk dat de AIVD uh, uh... ...probleem heeft, wat die ouders niet hebben, dat ze heel erg moeten wikken en wegen hoe ze iets noemen... ...want dat ook juridische consequenties heeft. Mm. En dat heel moeilijk zij heel goed beseffen dat het heel moeilijk is om te bewijzen dat er geronseld wordt. En eh, zij daarom misschien wat terughoudend zijn bij het gebruik van dat woord. Want zodra je dat woord gebruikt, dan snappen we allemaal dat er heel veel vragen komen van waarom gebeurt er dan niks. Yeah. Ik denk dat ze dat proberen daarmee een slag om de arm te houden. Uh, maar ik denk dat ze vergeten waren dat dat voor die ouders... Uh, natuurlijk een, een zekere zin een klap in het gezicht heeft, is. Want die hebben dan het gevoel dat, uh, dat ze er alleen voor staan. Ja, en um, als dat inderdaad een, een, een soort juridisch uh, drijfzandje is... waar de Afd zich op beweegt... Wat, wat vindt u dan eigenlijk? Stel dat het inderdaad zo is, hè, er wordt gefaciliteerd. En omdat u zegt het eindresultaat is dat de jongens daar zitten, uh, dan, dan moet je dat eigenlijk wel rondzullen noemen. Vindt u dat dan daartegen opgetreden zou moeten worden? Zou dat zin hebben? Uh, ja, ik, ik vind de actie in België, daar zijn een aantal arrestaties geweest. Dat overigens ook te maken met uh, gewoon andere praktijken van uh, Syria voor Belgium. Um, maar het belangrijke is soms dat je een signaal geeft van wij accepteren dit niet. Mm. Maar natuurlijk, de, de AFD is de, de beschermer van de democratische rechtsorde, dus je moet heel voorzichtig zijn. Ik denk um, dat ze heel weinig juridische middelen hebben uh, om, en uiteraard moet de AFD dat zelf niet doen, maar om het OM, het Openbaar Ministerie, um, daar een zaak van te laten maken. Yeah. Ze hebben in het verleden wel eens een paar jongens opgepakt, uh, maar de kans dat deze jongens straks vrijkomen, dat er heel weinig bewijs is, enorm groot. Yeah. Dus er zal toch iets moeten veranderen in België... in men ook te kijken aan wetswijzigingen. In Nederland zijn er wel plannen paspoort inhouden... maar ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. Ik denk dat het belangrijkste is dat je aan moet geven... dat waar dan die, die jongens, die gaan meestal naar... of die willen heel graag naar Al-Nusra... Mm. dat is een organisatie die de Amerika, waarvan de Amerikanen al in december hebben gezegd... dat ze een terroristische organisatie. Een radicaal-islamitische organisatie. Ja, ja, nog wel sterker dan dat, ja. jihadistisch en ja. ook met al banden met Al-Qaeda oh. en dat oh. hebben ze ook zelf... Hebben ze gezegd, Aangegeven. Ja. ja. Nou, dan is het denk ik zaak dat je ook als Europese Unie ook heel snel in actie komt om te hmm. zeggen, nou, misschien moeten we die organisatie dan ook op een terroristische lijst zetten. Ja. Want dan hebben we wat om handen. Okay. Als de jongens dan daar naartoe willen gaan, dan kunnen we daar uh, in ieder geval iets aan doen. En, en, en zou het heel, of laat ik het anders vragen, um, begrijpt u die jongens eigenlijk? Ja, ik begrijp dat wel. Uh, er uh, werd net ook gezegd, de ene zit thuis, uh, klimt tegen de wanden op... wil iets doen, uh, onrustig. Uh, ja, dat ging dat over iets... ouders, hè? maar dat kan ook over de jongens gaan inderdaad. Ja, ja. ja, dat ging over de ouders. Nou ja, die jongen daarvoor, die, die, of uh, hun zoon, Jujun, die. Uh, ziet natuurlijk ook al die beelden en uh, um, uh, heeft het gevoel dat er niets gebeurt, dat er iets gedaan moet worden. Nou, en dan heeft hij zelf nog een religieuze politieke motivatie om dat te doen. Mm -hmm. Ik begrijp dat wel. Ik zou ook niet uh, rustig blijven als ik het lot van zie persoonlijk aan zou trekken dat niemand iets doet in hun ogen dan. Nee. Duidelijk verhaal. Hartelijk dank. Edwin Bakker van Graagenaam. instituut Klingendaal. En wij gaan door met, uh, ja toch, nou, ik ga niet nog een keer zeggen... weer iets heel anders, want het is iedere keer iets heel anders. Voor het tiende jaar op rij beloont de VPRO namelijk... het beste journalistieke reisboek met de Bob den Uilprijs. Op 12 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. En daarom laten wij de komende weken steeds twee van de genomineerde schrijvers... per uitzending aan het woord. Allereerst is dat Fred de Vries. Hij woont al vele jaren in Zuid-Afrika en hij schreef... Afrikaners, een volk op drift. Jacqueline Maris skypte met de auteur. Titel, Afrikaners, een volk op drift. Schrijver, Fred de Vries. Uitgever, Nijg en van Ditmar. Aantal pagina's, 333. Korte inhoud... Fred de Vries gaat op zoek naar het blanke Afrikaanse volk... dat alle politieke macht heeft moeten opgeven. Is er voor hen nog plaats in het nieuwe Zuid-Afrika? Een jaar later, medio 2010, heb ik er genoeg van. Dat huis in vrede. Ik vertel de makelaar dat ik het wil verkopen. Als we twee weken later weer komen, zie ik een bord aan het hek. Te koop, for sale. De makelaar zegt dat we gezien het vloeroppervlak, het aantal kamers en de grootte van het erf... met 400.000 rand moeten beginnen. 40.000 euro. Stel dat ik dat daarvoor krijg, denk ik. En begin te fantaseren wat ik allemaal met dat geld kan doen. Maar het huis in vrede gaat geen 40.000 euro opbrengen. Het ligt aan de verkeerde kant van het dorp. Het onderdorp. Waar langzaam maar zeker steeds meer zwarten zijn komen wonen en waar de gaten in het asfalt steeds groter en dieper zijn geworden. Ik ben opgegroeid in de jaren 70 80. Toen, uh, toen hadden we toch wel een vrij eenzijdig beeld van de Afrikaners als, als racisten. Weet je, wat? je zag van die beelden van de politie die op zwarte demonstranten in, insloeg... en van die hele grote stevige boeren die zeiden van... Uh, wij gaan hier van zijn leven niet weg en er zal hier nooit een zwarte aan de macht komen. Dus dat was een beetje het clichébeeld waarmee ik naar Zuid-Afrika ging... Ze bestaan wel, die soort dikke racisten. Maar het merendeel is natuurlijk gewoon heel anders. Dus het was mijn idee om, om een ander beeld te schetsen van de Afrikanen, wat genuanceerder. Uh, verschillende generaties aan het woord laten. Uh, iedereen van, van zeg maar de ex-president, uh, de klerk, tot, tot iemand die in een punkrockband speelt, aan het woord laten. En zo een, een wat completer beeld schetsen van die Afrikaners. Het hele boek, deels is het een reportage over wat er met Afrikaners gebeurd is sinds 1994. Je hebt alle macht en je raakt alle macht in één klap kwijt. En wat doe je dan? Rond de eeuwwisseling, zeg maar 2000, zo, tot die tijd hadden we in een soort schoktoestand. Van inderdaad, van nu zijn we alles kwijt. Wat gaat er nu gebeuren met ons? Weet je wel, komt er een nacht van de lange messen? komt er een grote wraak van, van de zwarte bevolking... die hun, hun woede gaat afreageren op Afrikaners en blanken in het algemeen. En toen bleef dat toch uit. En zo rond 2000, 2001 hervonden ze hun stem. Er kwamen Afrikanen boeken. Kwam er ineens weer heel veel Afrikaanse muziek. MUZIEK en de Afrikaners gingen zich weer manifesteren van, uh, als, als, als volk. Ja, die apartheidserfenis die bleef natuurlijk in de lucht hangen... maar zij probeerden die van zich af te schudden. En mijn vraag was, waar gaat het nu heen met het volk? Gaan die verdwijnen langzaamaan, weet je, gaan die op in een soort grote massa... Of Gaan die zich afzonderen van, van de rest van het land? Uh, en sinds 1994 is er bij mijn weten nog geen enkel boek verschenen... over wat er met die Afrikaners gebeurd is. Dus mijn boek is uniek in die zin dat ik niet die hele geschiedenis weer ga opdissen... en ze afschilderen als racisten, maar kijk naar de recente geschiedenis. De, de hele structuur is totaal veranderd. Dus je zal wel moeten, als je, als je verder wil in het land, om samen te werken... En, en te zorgen dat je misschien ook nog een taal spreekt, een zwarte taal. Maar vrede zit natuurlijk wel in de lift, maak ik mezelf wijs. Er wordt hier zelfs een speelfilm opgenomen, Platteland. Met hoofdrollen voor de topzangers Steve Hofmeijer en Bok van Blerk. De volgende dag is de kerkstraat afgezet. De crew filmt een overval op een bank, actie... Gierende remmen, kerels in paramilitaire uniformen springen gewapend uit de auto. Wat zwarte mannen staan geïnteresseerd te kijken naar de opname. Weg jullie, beveelt een oud tanny met stijf gepermanent haar. Jullie horen je niet. Voetzek, maak dat je wegkomt. De mannen druipen af richting Township. Ik sta erbij en kijk er naar. Nog altijd buiten staan. Ja, daar marcheerden de boeren weg, stel ik me zo voor. Later in deze uitzending hoort u nog een van de andere kanshebbers. Dan vertelt Pascal Verbeken over zijn boek Grand Central Belge. Bureau buitenland, neemt je mee. Naar, uh, waar gaan we heen? Brazilië. Spreekt u wel Chinees? De grootste taal ter wereld is inmiddels net zo belangrijk als Engels of Spaans ook in Latijns-Amerika. Chinezen investeren in of vestigen ze in, zich op dat continent. Ook in booming Brazilië in São Paulo, de grootste stad van dat land, neemt een deel van de lokale politie daarom weer plaats in de schoolbanken. 3 Zo'n 30 lokale politieagenten uit Sao Paulo zitten hier in dit lokaal te dus zwoegen op een Chinese test. De bedoeling is dat zij in een paar maanden Chinees leren. De volwassen leerlingen vinden de toets maar moeilijk. Ze krijgen les van de 25-jarige docenten Chinees Marianne. Zijn het goede leerlingen? Het zijn goede studentjes. Ja, het zijn hele goede leerlingen. En wie is het beste jongetje of meisje van de klas? Ja, dat is lastig te zeggen. Ze zijn nog maar net bezig, twee maanden. Maar ze doen allemaal hun best. Maar ze zijn dan, erg zijn Ren, Dagaiou Ichenge. Nihao. Ni hao. Thais. Thais is een grote vrouw met stoere bergschoenen aan. Van middelbare leeftijd. Normaal loop je op straat, nu zit je hier in de klas. Is dat niet lastig? É difícil, mas a gente tem se empenhado para aprender o máximo possível. É difícil, mas nós fazemos nosso best, porque é handig de Chineses ler. Helemaal nu o WK aqui naarto é. Dus er komen straks ook heel veel Chinese toeristen hier naarto. Com os turistas chineses que vêm para o Brasil. Você também fala Englês? Mais well? ou menos. Ja, ik spreek uh, een beetje Engels. Ik ah, falo Engels heel pouco, Engels escolar somente. Ik ben Marcos eu sou Moreira, ik ben de operaties van de guarda Civil metropolitana de São Paulo. Hoofdcommissaris Marcos Moreira, waarom leren u en uw agenten nu Chinees? Het is een van de grootste of de grootste De Chinezen zijn de grootste bevolking ter wereld en ook hier in São Paulo merken we dat er steeds meer Chinezen komen. Zowel toeristen, maar ook handelaren, eh, kooplieden. En we merken dat wij als agenten vaak moeite hebben om met ze te communiceren... en daarom hebben we nu besloten om onze agenten Chinees te leren. Maar is het niet handiger om ze eerst Engels te leren? Zoveel agenten spreken geen Engels. Nee, en Er worden ook eh, al Engelse lessen gegeven en Spaanse lessen... en nu deze Chinese lessen, dat is gewoon het nieuwste initiatief van, de, van ons korps. Maar essa iniciativa doet chinês, até onde ik osei, inédita na América Latina. Heeft het wel nut? Het is zo'n moeilijke taal, is het niet handiger om gewoon een tolk te huren? te aprender, maar het fica muito complicado. Como gaat het om een tradutor no dia a día? Het is uh, niet te doen om met elke groep agenten een uh, tolk mee te laten gaan. En após a aula. Na deze les gaan zij ook weer gewoon de straat op om hun werk te doen. En daar kunnen ze toch in, uh, ja, in ieder geval de basis van de taal gebruiken. Is het zwaar naast je werk ook nog al het Chinese huiswerk? Het is een beetje meer werk. Ik moet mijn huiswerk thuis maken en dat geeft inderdaad wat meer werk. Maar uh, het is leuk om een andere taal te leren. Om, om te leren hoe mensen denken in andere landen. Dat is leuk om een andere Jullie kunnen ook een reisje naar China winnen, begrijp ik. Dus ik denk dat het voor de colocados do curso. De beste leerlingen zullen ik misschien naar China gaan voor een reisje. Talvez ganhe een viagem naar China Hoor jij daarbij? Ik denk dat ik niet een van de beste. Ik heb niet veel tijd om te studeren. Ik weet niet of ik daarbij hoor. Ik heb weinig tijd om te studeren. Maar uh, we doen ons best. En als ik geen reis wil naar China... ...dan kan ik in ieder geval straks wat beter communiceren met Chinezen. Je bent niet om te winnen naar China... ...maar om te kunnen weten wat de Chinezen zeggen met ons. zeggen. Tja, Braziliaanse agenten die Chinees leren. Ik ben heel benieuwd wat die Chinezen straks denken... dat die Braziliaanse agenten zeggen. Want ik begrijp altijd dat je in het Chinees de gekste dingen kan zeggen... zonder dat je het zelf in de gaten hebt. De Braziliaanse agenten zullen in totaal 18 maanden Chinese les volgen. U hoorde een reportage van correspondent Katie Sheriff. Het is bijna twee minuten, anderhalve minuut over half acht. U luistert naar de VPRO Bureau Buitenland. En ik had u Abghazië beloofd, dus u krijgt Abghazië. De aanslagen in Boston maakten... Duidelijk dat niet alleen vliegvelden of metrostations. maar ook grote sportfestiviteiten voor terroristen. een interessant doelwit zijn voor een aanslag. En in dat licht worden de winterspelen in het Russische Sochi deze winter een nieuwe uitdaging voor Moskou. Want Sochi ligt niet ver van Tsjetsjenië, het land waar ook de twee daders van de aanslag in Boston. althans etnisch vandaan komen. Want ze komen oorspronkelijk uit weer een ander klein Caucasus-republiekje, Dagestan. En Moskou is nog steeds in conflict met dat Tsjetsjenië. Voorlopig lijkt er echter nog geen wolkje aan de lucht daar. En bouwt Sochi gestaag door om de Spelen straks tot een groot succes te kunnen maken. En wie er ook een graadje van wil meepikken is dus buurland Abhazie. Voor dit land, dat door slechts zes andere landen wordt erkend, zijn de Spelen dé kans om uit het isolement te komen. Alles is er voor in huis. Een goudgeel strand, dolfijnen aan de kust en sneeuw op de bergen. En toch komen de voorbereidingen maar gestaag op gang. Waarom? Een reportage van Arnold van Brugge. Met een noodgang dalen we nu af in de grotten van Novi Avon, een van de grootste toeristische attracties van Abhazie. Er zitten heel veel toeristen aan boord, honderden, en iedereen kijkt heel verschrikkelijk om zich heen. Spaar zijn verlicht door wat lampjes in een verder pikdonkere tunnel. Afzetten. Terwijl we worden begeleid door terreurmarsen uit de bergen, lopen we over wankele stellages door de grot, we worden door enorme hallen gevoerd waar watertjes klaten. Ik vind het erg mooi, zegt een meisje, dat met grote ogen om haar heen kijkt. En het is ook indrukwekkend. Dit zijn de langste grotten op aarde, zegt de gids. En noemt getallen op met miljoenen kubieke meters inhoud. En hoeveel daarvan nog onontdekt is. In een land als, zegt Frankrijk, zou dit een toeristische attractie van formaat zijn. Maar we zijn in het onbekende landje Abhazie. Vier keer zo klein als Nederland. Aan de zuidgrens van het grote Rusland. Maar die onbekendheid hoeft niet lang meer te duren. Want Abhazie heeft meer te bieden dan grotten. Een subtropisch klimaat met zandstranden... Afgewisseld door dichte oerwouden, bergen en bijzondere kerken. Dit was een van de favoriete vakantiebestemmingen in de Sovjet-Unie. Volgend jaar worden op 5 kilometer van de grens met Abhazie, in Sochi, de Olympische Winterspelen georganiseerd. Voor Abhazie bij uitstek een kans om zich op de kaart te zetten. Daarom reisden fotograaf Rob en ik naar Abhazie om te kijken hoe het land zich hierop voorbereidt. We zijn net. Een kwartiertje geleden misschien geland in Sochi en rijden nu in de taxi uh, langs de Olympische stadions. In de verte staat het Olympisch ijshockeystadion in alle kleuren van de regenboog uh, te schijnen. Dat wordt verlicht met ledlampen. vlak voor onze neus wordt een enorm mediacentrum gebouwd. Maar wij hebben een andere bestemming. We gaan nog een paar kilometer verder rijden naar Abkhazie. En normaal zou je daar in enkele minuten moeten aankomen, maar zoals gebruikelijk staan we in een enorme file. Want in Sochi wordt nog 24 uur per dag, 7 dagen per week gebouwd. En dat, uh, dat merk je als je hier met de auto doorheen rijdt. Ik het mooi. Wat is De laatste keer dat we hier waren, in 2010, bruiste Abhazie van de energie. Zo Abhazie! Welkom! Na de korte oorlog in 2008 tussen Georgië en Rusland was het land voor het eerst officieel erkend... door de wonderlijke verzameling landen Rusland, Nicaragua, Venezuela, Vanuatu, Tuvalu en Nauru. Volgens de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken zouden veel andere landen snel volgen... en zou Abkhazie eindelijk door de wereld als volwaardig land worden erkend. Maar dat is niet gebeurd. Eigenlijk horen we niets meer van Abkhazie, tegen alle verwachtingen in. Dus gaan we terug om te kijken hoe dit land zich nu voorbereidt op de Olympische Spelen. We kijken erg uit naar de Olympische Spelen, zegt Milana, een student van 22. Ze verwacht dat de bezoekers van de Spelen nieuwsgierig zullen zijn naar Abhazie. en massaal zullen komen om nieuwe dingen mee te maken en nieuwe mensen te ontmoeten... zoals zij het hoopvol uitdrukt. Maar is Abhazie daar wel klaar voor... Op straat zien we grote aanplakbajetten. Kom naar het Requiem. De grote oorlog die Abkhazie voor haar onafhankelijkheid voerde met Georgië in 92 en 93... wordt nog zeven keer per jaar herdacht. En laat overal in het vakantieland haar sporen na. Dank deze mensen is Abkhazia vandaag een onafhankelijkheid. En veel hebben ze heel goed Twee vrouwen in uniform staan langs de weg en bewaken een monument. Ze vangen de bezoekers op die hier vandaag bloemen komen leggen. Waarom speelt de oorlog nog zo'n grote rol in Abhazie? Door de mensen die toen stierven... leven wij nu in een onafhankelijk en vredig land, zeggen ze. Wij wachten op het moment dat Abhazie weer tot bloei komt. De oorlog, ook al is die twintig jaar geleden, houdt Abkhazie in de greep. Abhazie is een mooi land... Maar er is nog zoveel kapot. Meer dan de helft van de mensen die hier voor de oorlog woonden, is gevlucht. Het land is leeg en daardoor ook iets wat deprimerend. Maar, misschien nog wel het meest ingrijpende, je kan Abkhazje alleen maar binnenkomen via Rusland. Vliegen of met een veerboot kan niet, omdat Georgië dat blokkeert. De enige werkende grens is die met het Russische Olympische Sochi. We reizen naar Petsunda een van de meest populaire Abhazische badplaatsen. Pitsuna ligt op een schiereiland, begroeid met dichte naaldwouden. Aan de kust een breed strand met kiezels. In de bossen staan zeven vervallen Sovjet-hotels verscholen. Maar een paar Russische toeristen zijn aan het zonnebaden. Het is nog voorseizoen. In de verte duiken de besneeuwde toppen van de Kaukasus op. Als je wat verder loopt, kom je in het dorpje zelf terecht. Restaurants, een opgeknapt schooltje, nog meer hotels... Je zou hier een prima vakantie kunnen hebben. Maar overal is het verval zichtbaar. De balzaal van de hotels hier is overgroeid met mos en gras. En het platteland staat vol met ingestorte huizen. De Abkhaziers zelf lijken eraan gewend. Ze kijken er doorheen. Maar voor buitenlanders is het onbegrijpelijk dat nog zoveel kapot is. Milana ziet onze verbazing... Het is hetzelfde gebleven, beaamt ze. Het probleem is, dit is staatsbezit. Privé-investeerders komen niet aan de bak. Maar het is zo'n mooie plaats hier. Er komen nog zoveel Russische toeristen. Je kan hier naar de dolfijnen kijken aan zee. En een uur later zit je in de sneeuw in de bergen. Natuur, zegt Milana, is ons visitekaartje. Like one can find whatever he needs here. Uh, starting with the snow and continuing with the sun and hot beaches. En really, echt. Um... Really tasty food. In de lokale VVV proberen we wat toeristische volletjes te krijgen. Het is er wel, maar het is iets wat gedateerd. Alles lijkt nog uit de Sovjet-tijd te komen, met dito-kapsels, kleding en crisispapier. You know, I know what lacks, to be really attractive for tourists. Milana is gefrustreerd over het langzame tempo waarin Apiazi zich herstelt, maar zegt ze. Je kan je niet voorstellen hoe zwaar onze tijd van isolatie was. Abkhazie is nog tien jaar na de oorlog afgesloten gebleven... ...behalve voor eten en medicijnen. We moesten eerst onze scholen en ziekenhuizen opknappen en toen was het geld op. And the which is just the de corruptie is enorm. Een groot deel van het geld dat hier komt verdwijnt in de zakken van de ambtenaren. Maar eens, hoopt ze, eens moet het goed komen. De hoofdstad van het land is Soeghoem, een stadje aan de Zwarte Zee. Je kunt er s'avonds zwemmen tussen de dolfijnen die op zoek zijn naar vis. In een klein pand in het centrum huist het comité voor toerisme. De directeur wil niet met ons praten. Hij is media schuw, wordt gezegd. De vice-directeur wil wel praten. Het is de 17-jarige Astamir Ajpa. Hij is erg blij met de spelen. Maar als we het doorvragen blijkt dat hij nog niets heeft gedaan om buitenlanders en journalisten... naar Abhazie te lokken. Hij wacht af of er mensen gaan komen volgend jaar. Adjba begint een beetje te stotteren als we hem erop wijzen... dat dit juist het moment is voor Abhazie om in de belangstelling te komen. Nee, het is moeilijk voor buitenlanders om hier naartoe te reizen. Toeristen hebben een dubbel Russisch antrevisum nodig... en die moeten dat wel weten. En als wij zeggen dat niemand dat weet, zegt hij... Nou, misschien moeten we daar toch eens over nadenken en beginnen driftig aantekeningen te maken. Terug op het strand van Pitsunda bij Milana. You know, I really love This is the country I was born in. Haar generatie wil niet liever dan dat de isolatie van de afgelopen 20 jaar doorbroken wordt. lazy, is Ze wijt de stilstand in haar land aan de luiheid. Het komt door het klimaat. Ze schrikt er bijna van, als ze het zegt. And right now we to our Dan zegt ze, wacht maar, de volgende generatie. Ardolt van Brugge hoorde u vanuit de Costa del Sol van de Caucasus, oftewel Abghazië. Eerder deze week sprak ik met Vjatjes Tjirikba. Hij is minister van Buitenlandse Zaken van Abghazië en spreekt goed Nederlands... omdat hij eerder les gaf in Slavische talen aan de Universiteit van Leiden. En aan hem vroeg ik waarom in Abghazië die voorbereidingen op de spelen zo traag op gang komen. Ja, ik uh, moet zeggen dat uh, iedereen moet weten dat Abghazië... Door de oorlog uh, uh, tot uh, stand van een onafhankelijk land gekomen is. Twintig yeah. uh, jaar geleden was een uh, echt uh, brutale oorlog, de dus yeah. agressie van Georgië tegen Abkhazie. En heel veel uh, uh, objecten waren gewoon plat gemaakt yeah, door, door de oorlog. Yeah. En uh, na de oorlog, na de oorlog 1993, in plaats van Abkhazie te helpen om uh, op binnen te komen. Yeah, uh, Abkhazie werd uh, gezet in, uh, in de blokkade. Ja. Dat maakt duidelijk waarom uh, er, er zoveel objecten niet uh, opgebouwd zijn of niet gerequestreerd zijn. Nee, dus er is, eigenlijk dus uh, gewoon, er is eigenlijk gewoon geen geld voor om op dit moment... Gewoon geen geld. Gewoon nee. geen geld. En hoe belangrijk zijn die Olympische Spelen straks voor Abkhazie? Economisch gezien, uh, we verwachten niet zo'n groot impact van de Abkhazie-economie... We verkopen bouwmateriaal aan Rusland uh, om deze objecten op te bouwen van uh, Olympische Spelen. Het is belangrijk, maar niet zo uh, doorbrekend voor onze economie. Nee. Uh, wat, wat is er wel heel belangrijk voor de, de, de Abhazische economie? Wat zou er wel moeten gebeuren om die zich te nou, laten ontwikkelen? Voor de Abhazische economie we moeten we investi investitie hebben. Investitie, know-how, internationale expertise om onze landbouw op te bouwen. De toeristische industrie moet uh, gewoon uh, geranimeerd worden. Uh, maar het pro meest probleem is uh, gewoon uh, gebrek van het geld. Investeringen, ja. ja. ja. En, en hoe moeilijk is het om die uh, te krijgen naar een land... wat uiteindelijk nog maar door zes andere landen erkend is... waaronder ja. Tuvalu, Nauru en uh, Vanuatu? Ja. <laughs> en, en voor het grootste deel van de internationale gemeenschap... bent u formeel nog steeds een maar, onderdeel van Georgië? Van we wonen hier, we voelen ons niet geïsoleerd door, van de wereld. Hmm. Maar ik denk dat uh, een stuk meer landen zouden, zouden Abkhazie erkennen als er uh, genoeg investeringen van, de, van het uh, buitenland komen. Binnen vijf jaar zouden we een uh, bloeiende economie in Abkhazie hebben. Ja, maar op, op het ogenblik ja. zijn het dus nog maar zes landen... en u zegt dat dat, dat, ja. dat isolement wordt versterkt door Georgië... en de landen die Georgië steunen. Hoe is ja, op dit moment klopt. die relatie met Georgië? Uh, op dit moment we hebben we alleen dus de enige kanaal van communicatie... ...is de discussie in Geneve. Abkhazie beschouwt zichzelf als een afhankelijk land. Mm -hmm. En uh, Georgië beschouwt Abkhazie als het land geocupierd door Rusland. Dus uh, dat is een heel uh, andere perspectief. Ja. En het is heel moeilijk om iets tussenin te vinden. Hè? Dus, ja, nou sorry. zit er in Georgië een nieuwe premier, meneer Ivanishvili. Die lijkt, ja. wel, die lijkt wel toenadering te zoeken, hè? Het uh, is nog steeds in de domein van uh, retoriek. We ja. moeten echt reële fe feiten zien. Ja, dat begrijp ik. Het heeft wel tot gevolg dat u nu eigenlijk volledig afhankelijk bent van dat enorme Rusland. Hè. Is dat niet bedreigend? Uh, niet voor ons. <laughs> Ja. Er zijn heel veel landen die van andere landen uh, afhankelijk zijn. En het is heel moeilijk te vinden in een land die niet afhankelijk van andere landen zijn. Ja. een land is afhankelijk van andere landen. Dus het is niet bedreigend. Rusland helpt het gaat Dat is anders dan <laughs> bedreiging. Dus ja, nee, nou ja, ik, ik probeer het me voor te stellen. Zo'n klein landje met ongeveer 200.000 inwoners en dat enorme ja. Rusland. Eén hapje Zo. en u bent weg. Nee, het is geen probleem. We hebben heel goede communicatie met Rusland, met de regering, met het volk van Rusland. Mm -hmm. uh, we hebben dus een enorme Russische markt voor onze producten van de uh, toeristische industrie, van de landbouwindustrie. Dus het is niet bedrag, het is helpend eigenlijk. Ik wens uh, u veel toeristen toe, uh, dankzij onder meer de Olympische Spelen, meneer Chirikba. Hartelijk bedankt voor dit ja. gesprek. Oké. Okay. Dag. Tot ziens. Tot ziens, meneer. Dag. Vyacheslav Chirikba was dat, de minister van Buitenlandse Zaken van Abghazië. En in de aanloop van de Spelen komt Jelle brandt ook... met een nieuwe reisserie vanaf die plek, vanaf de Caucasus. Meer weten? Ga naar onze nieuwe site, vpro.nl. Risken met Rik. Ja, dat was niet de Noord-Koreaanse televisie... maar dat was onze aankondiging van een rubriek... waarin collega Rick Delhaas prangende internationale kwesties... en vraagstukken aan de orde stelt. Goeiedag, Rick. Goeiedag. We blijven in de regio, zelfs bij Abchazië. Toch? Ja, uh, want ik vroeg me af in de, het gesprek daarnet... hoeveel landen, welke landen erkennen Abhazie? Tuvalu. Uh, Vanuatu, Venezuela, Nicaragua en nog zo'n atolletje. Hoe heet dat ook weer? Uh, Nauru. Nauru, Nauru. Ja, ja. Nou, uh, bijna op, goed. Opvallende is dat... Uh, uh, ja. <laughs> De opvallende is dat er geen enkele uh, voormalige Sovjet-republiek bij is. Wat je eigenlijk uh, toch zou verwachten. Rusland had graag gewild dat de voormalige Sovjet-Republieken... Uh, Abkhazie wel zouden erkennen. Ze hebben dat zelfs voorgesteld in een militair samenwerkingsverband. Het zogenaamde uh, CSTO. Ja, ik verzin het niet. Collective Security Treaty Organization. In het Nederlands de collectieve veiligheidsverdragorganisatie. Maar die, die oud-Sovjet-Republieken die daarin zitten... die zitten daar helemaal niet op te wachten. Want ze hebben zelf minderheden. Ja. Stel je voor dat die in opstand komen... en uh, de onafhankelijkheid uitroepen... Uh, ja, dat willen ze natuurlijk niet. En bovendien gaat het in tegen uh, het beginsel je niet in te mengen... tegen uh, de interne aangelegenheden van een ja, soeverein land. Is dat een serieuze club, die, die uh, Collective Security Treaty Organization? Een soort oostelijke NAVO? Ja, wat een naam, hè? Uh, eerlijk gezegd toch een beetje een... een... Club op papier. Ze hebben uh, een uh, hoofdkantoor in Moskou. Uh, er is een commando. Uh, ze hebben uh, nog nooit de troepen gezamenlijk uh, ingezet. Dit is natuurlijk een militair blok, maar ze willen ook een economisch blok uh, dat mee kan spelen op het wereldtoneel. De zogenaamde uh, Eurasiatische Unie. En hoe ver zijn ze daarmee? Nou, uh, ik las ergens: de Sovjet-Unie is dood. Lang leven de Eurasiatische Unie. Uh, ze is nog in oprichting. Uh, ze moet vanaf 2015 een feit zijn. En uh, dit moet de belangrijkste diplomatieke inspanning zijn de komende jaren van uh, Rusland. Uh, eigenlijk, uh, ja, er werd gezegd dat moet de belangrijkste geopolitieke gebeurtenissen van de 21e eeuw worden, zoals de val van de Sovjet-Unie de belangrijkste gebeurtenis van de 20e eeuw was. Ja, maar wordt dit dan ook een soort herstel, een soort Sovjet-Unie-light? Uh, nee, uh, Poetin heeft gezegd van geen Sovjet-Unie... het moet eerder gemodelleerd worden naar de Europese Unie. Uh, dus eerst economische integratie, werk, later uh, politieke integratie. Um, en het moet niet alleen naar de EU gemodelleerd worden... maar het moet ook een tegenhanger van de Europese Unie worden. Ik heb Rusland-expert van instituut Klingendaal, Marcel de Haas... gevraagd of we dat serieus moeten nemen... De Eurasiatische Unie moeten we serieus nemen. Het leek eerst een speeltje van Poetin. Maar het neemt nu toch werkelijk de omvang aan van een geduchte concurrent voor de Europese Unie. Hoe realistisch is dit project, uh, Ja, dat moet natuurlijk de toekomst uitwijzen. Um, voorlopig zijn nog maar drie landen lid van een douane-Unie. Dat is zeg maar de voorloper van die Eurasiatische Unie. Um, en uh, ja, even kijken hoor. Kazachstan is er lid van, maar uh, die willen eigenlijk ook niet helemaal meedoen. Het belangrijkste is: wordt uh, uh, Oekraïne lid? Uh, dat heb ik ook nogmaals aan uh, Marcel de Haas van Klingendaal voorgelegd. Eigenlijk kan je zeggen dat Oekraïne nu de spul is waar alles om draait. Want Oekraïne zit met een dilemma: sluiten we ons aan bij het Westen of bij het Oosten? Die Eurasiatische Unie. Die valt in staat met het lidmaatschap van Oekraïne. Als Oekraïne niet meedoet, dan heb je als grote landen alleen maar Rusland en, en Kazachstan. En daar houdt het mee op. Nou, en dan is er niet echt sprake van een geduchte concurrent uh, tegenover de Europese Unie. Even kort tot slot. Wat denk jij gaat Oekraïne dat doen? Nou, tot nu toe hebben ze van twee walletjes gegeten. Ze, en ik, ik, ik zou het niet weten. Nee. Goed. Nou, wellicht dus wel een Eurasiatische Unie. En wellicht ook niet. Hartelijk dank. Ik Belhaas. Graag gedaan. Eerder zei ik al, op 12 mei wordt bekend... wie de Bob den Aalprijs 2013 heeft gewonnen... voor het beste journalistieke reisboek. Ook Pascal Verbeke is genomineerd... met zijn boek Grand Centraal Belge. En Jacqueline Maris sprak met hem in Gent. Titel. Grand Centraal Belge. Voetreis door een verdwijnend land. Schrijver. Pascal Verbeke. Uitgever. De bezige bij Antwerpen. Aantal pagina's. 251. Korte inhoud: verslag van een voetreis langs de 19e eeuwse private spoorlijn die Wallonië met Vlaanderen verbond. Requiem voor een verscheurd land. Wolkenspotten is een stadstraditie in Charleroi. Of is het alleen toeval dat de twee grootste Belgische luchtschilders, René Magritte en Pierre Paulus, opgroeide in de straatjes langs de San Django Reinhardt, de schrijver van Nuage. Het mooiste, woordeloze wolkenlied... kwam op de wereld in een woonwagen aan de rand van de stad. Het wonderlijke van wolken is dat ze geen serienummer of bouwjaar hebben... bedenk ik nu. In tegenstelling tot trein- of vliegtuigspotters... hoeft de wolkenspotter geen notitieboekje bij te houden... of cijfers uit het hoofd te leren. Kijken is genoeg. In essentie is het een, een wandeling van 400 kilometer langs een legendarische spoorlijn uit de 19e eeuw die loopt van de Ardennen over Charleroi, belangrijkste industriestad van België in de 19e eeuw, naar Antwerpen, belangrijkste haven. Wel, Charleroi verbeeldt de essentie van België. Uh, Charleroi was on top of the world in de 19e eeuw. Uh, het was een stad die in de spit stond van, van de industrie, van allerlei sociale ontwikkelingen ook. En het is ook een stad die in de tweede helft van de 20e eeuw uh, in elkaar gestort is en uh, op dit moment een soort uh, sociaal rampgebied. Ja, de geschiedenis van die stad Charleroi loopt een beetje gelijk met uh, de grotere geschiedenis van, uh, van het land België. Uh, ik heb niet alleen een geschiedenis willen schrijven over België, niet alleen een, een politieke beschouwing, maar ook een, uh, ja, een soort relaas der kleine dingen ook willen, willen optekenen. En wolkenluchten of uh, plekken waar nog, nog stilte bestaat en zo, die moesten voor mij een even grote plek in dat boek krijgen dan de grote geschiedenis van België, die uh, in Grand Centraal België, Verbeeld wordt aan de hand van een belangrijke spoorlijn uit de 19e eeuw. Ja, het is, uh, het is een beetje een boek als een lasagne. Hè? Het is zowel een, uh, uh, een geschiedenis van België. Het is voor een stuk ook een politiek verhaal. Maar aan de andere kant die gaat het ook over de waarde van, van herinnering, bijvoorbeeld. En, en, en de waarde, bijvoorbeeld, om, om terug te koppelen aan dit fragment, uh, van wolken. En je kan die spoorlijnen Grand Centraal België een beetje beschouwen als de economische ruggengraat van België. En ook als een soort binteken tussen Wallonië en Vlaanderen. Het is een symbool ook voor een tijd toen. België uh, in die tweede helft van de 19e eeuw nog een land was dat, dat heel was. Ja, daar raken we denk ik wel ja, de essentie van het boek. Het is, het is een soort wandeling van uh, de glorietijd van, van, van België, toen het land nog niet ter discussie werd gesteld, naar vandaag, uh, naar een tijd waarin ja, dag na dag het einde van het land voorspeld wordt. De grootste ontdekking, dat zijn die tientallen, honderden uh, verhalen van, van gewone Belgen. Waaruit een heel ander België naar voren komt dan het België dat dag na dag uh, gepresenteerd wordt in allerlei opiniestukken en televisiedebatten enzovoort. Die vrijwel zonder uitzondering doodvermoeiend zijn en, en, en ook wel een beetje deprimerend. De waarde van, van de levende herinnering, dat is voor mij... Misschien wel de grootste, de grootste ontdekking geweest tijdens mijn uh, reizen. Zelfs mijn eigen land, België, was voor mij nou, toch wel een openbaring. En, en ik ben er eigenlijk nog altijd niet op teruggekomen. We lopen nog even binnen in Café chez Angelina in de Ruvard. Aan de wand hangen ploegfoto's van de association Sportif d'Amprémie. Een luidruchtige gezelschap mannen zit de kaarten onder de buislampen. Twee tafeltjes verder houdt een jonge moeder een peuter op haar schoot achter een zak chips. Het is half vier smiddags. Op de jukebox speelt Dean Martin. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Amore. Grand Centraal België van Pascal Verbeek voor de Popten L-Prijs genomineerd. De komende weken hoort er bij ons in de uitzending dus de andere vier genomineerden nog over hun reisboeken. En wilt u nu alweer weten, ga dan naar www.boeken.vpro.nl NL. Dit was bijna Bureau Buitenland van 21 april. Zo meteen de labyrinth, de wetenschap. Pieter, wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over het koningslied. Namelijk dat er in 1815 ook al een keer ophef was... over een koningslied wat niet werd goedgekeurd. Dat hoort u zo meteen. En we gaan het ook hebben over de gevolgen op de gezondheid... van bezuinigingsbeleid. Stond in de Lancet een heel artikel over. En dat kost inderdaad mensenlevens. Oké, okay, dat zo meteen. Volgende week weer Bureau Buitenland. Dan over Kroatië en de toetreding tot de EU. Bedankt voor nu. Tot dan. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Een rustige woonwijk. Tenminste, dat dagje. Weer een dodelijk slachtoffer bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Opeens... Vinden er schietpartijen plaats in jouw ooit zo veilige buurt? Niks Zuidoost. Septos is geen daden. Deze week in Holland Doc Radio. Welkom in de kamer, mijn straat, met mijn wijk. Mijn buurt, het ghetto. Ik woon hier. Hey, Ik heb hier gekozen voor een rustige, groene buurt. Over gevoel voor veiligheid, jeugdbendes... en hoe het kan dat je daar nooit iets van merkt. Radio 1. Zometeen, 9 uur in Holland Doc Radio. Mijn buurt, het ghetto. Het nieuws van alle kanten.